Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De roostermakers op middelbare scholen kunnen aan de bak. Volgende week mogen alle scholieren weer naar de les, heeft het kabinet besloten. gemiddeld voor anderhalve dag per week. Maar wie mag wanneer en hoe houden de leerlingen genoeg afstand? Dat is nog een uitdaging, zegt deze schooldirecteur in OS. Ja, daar wordt een heel gepuzzeld, dus dat is ook een uitdaging voor de roostermakers. Nou, we zijn nu ook op zoek naar... Uh... Aanvullende ruimtes. We hebben contact met de theaters in Os. Ook mbo-studenten mogen weer één dag naar school. HBO's en universiteiten blijven dicht. En de avondklok blijft drie weken langer gelden. Terwijl het kabinet eerder zei dat die als eerste geschrapt zou worden. Morgenavond is er weer een persconferentie. Agenten in Amsterdam zijn gisteravond enorm geschrokken. Ze vonden een levende baby in een ondergrondse container. Het kindje is naar het ziekenhuis gebracht. De politie wil nog niet zeggen hoe oud de baby is en of het een jongen of een meisje is. Ook is onduidelijk hoe lang het kind er al lag. De politie zoekt degene die de baby daar heeft neergelegd. De Amerikaanse president Biden en vicepresident Harris herdenken vandaag de Amerikanen die zijn omgekomen door het coronavirus. Bij zonsondergang houden ze een minuut stilte. In Amerika komt het aantal coronadoden vandaag waarschijnlijk uit op een half miljoen. En de noise cancelling koptelefoons draaien over uren in een flat in Amsterdam-West. Net nu iedereen tijdens de lockdown hele dagen thuis zit, is de eigenaar van het gebouw begonnen aan een grote renovatie. Bewoners doen bij AT5 voor, hoe dat ongeveer klinkt. Ja, dan dit. Vreselijk. Gewoon constant dat ding, ding, ding, ding. Dat de hele dag door. Nee, het is echt vreselijk. Nee, is echt vreselijk. Ja. De huizenbaas zegt dat iedereen van tevoren is gewaarschuwd. En dat de verbouwing echt nodig is. Mensen die ontevreden zijn, moeten maar contact met hem opnemen. Het weer, zonnige dag. Al kan er later in het zuidwesten wel wat meer bewolking komen. Op de meeste plekken is het ook weer echt warm voor de tijd van het jaar. Het wordt vanmiddag gemiddeld een graad of 17. Zie verkeersupdate. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 trust Say I'm the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 Nog even.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 I can't do that.